9 uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. In verschillende steden zijn deze nieuwjaarsnacht... tientallen mensen gearresteerd wegens verschillende vergrijpen... zoals openlijke geweldpleging, beroving, vernieling en mishandeling. In Amsterdam waren zo'n 120 arrestaties. In Rotterdam meer dan 70. En ook in Utrecht en Den Haag waren het er enkele tientallen. Nergens waren grote incidenten. Volgens burgemeester Van Aertsen van Den Haag... was het de minst drukke nieuwjaarsnacht van de afgelopen vier jaar. Door vuurwerk is een man in Den Helder een hand kwijtgeraakt. En in Hilversum raakten vier mensen gewond door een vuurwerkbom. In het Rotterdamse oogziekenhuis was het drukker dan vorig jaar. Verder waren er twee dodelijke steekpartijen in Noord-Brabant. In Sint-Oederode viel één dode. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. In Den Bos kwam een paar uur voor de jaarwisseling een vrouw van 52 om het leven. Haar man had haar en haar zus neergestoken. De zus raakte zwaar gewond en ook de dader ligt in het ziekenhuis.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 Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Vanmiddag vooral in het noordwesten af en toe droog. Middagtemperatuur rond 12 graden. En vanavond opnieuw flink wat regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie met een bericht van de spoorwegen. Door een aanrijding rijden er nu geen treinen tussen de stations Den Haag, Holland Spoor en Delft. U heeft op dit traject meer dan een uur vertraging. Het is uh, twee minuten over negen, 2012. U bent weer terug bij Vroege Vogels. Niet uh, vanuit het kapitol trouwens. Geen uh, live geluiden uit de Schravenlandse bossen op onze buitenmicrofoon. Maar hier op het Mediapark hebben we wel Vivaldi. Ja, Vivaldi en de Varenhaan haan, hoorde ik. ik, is ook meegegaan op stok... hier in de Radio 1 Studio. Wij vieren vandaag het begin van het jaar van de bijen. Uh, van heel veel soorten wilde bijen, maar zeker ook van uh, honingbij. En ook al is het nu zo'n beetje midwinter... toch is er op dit moment nog wel degelijk wat te beleven... in een uh, volk met honingbijen. Sterker nog... Als het goed is, kunnen we ze in deze tijd van het jaar zelfs nog hoorbaar maken. We hoorden net hoe je dat deed in de column van Lies Visgedijk. Rob Buiter is op pad gegaan met de grootste bijenhouder van Nederland... Willem Boot van het imkerbedrijf InBuzz. Samen met zijn compagnon Johan Kalis houdt Boot ruim duizend bijenvolken... vooral voor verhuur aan boeren en tuinders, om planten te bestuiven. En met meer dan duizend bijenvolken heb je dus altijd wel iets te doen in de winter. Even een rookpotje aansteken. Ik moet ze misschien nog even iets beter aansteken. En dan... Het is nog steeds geen winter met een grote wee, Willem. Maar echt bijenweer is het ook niet. Ik vind het erg koud. En toch steek je even de, de rookpot aan om de bijen wat rustig te maken. Zijn ze zelfs met dit weer nog vliegerig? Nee, als ik ze nu maak, dan blijven ze in principe uh, waarschijnlijk gewoon lekker zitten. Mooi op de bal, maar er komen natuurlijk altijd een paar komen kijken. En die hebben natuurlijk wel uh, plannen om hun volk te verdedigen. Dus uh, je moet een klein beetje oppassen. En daarom maak ik er ook ook ter bescherming van de, de opnameman. Waarvoor dank. <laughs> ik denk dat het gaat doen. Hier moet ik de volken nog gedeeltelijk nakijken en bestrijden tegen de vrouw een winterbehandeling die je eigenlijk dit is het ideale moment om te doen, omdat ze nu helemaal broedloos zijn. Uh, en alle mijten zitten netjes op de bijen. En die kunnen prachtig behandelen, terwijl die bijen mooi op een bol zitten. Want die meiten, dat is uh, een van de, de grote problemen waar bijenhouders mee kampen? Nou, dat is een groot probleem. Die moet je behandelen. Of je moet in ieder geval iets tegen doen. Anders dan loop je tegen veel problemen aan. Ja. Wil je kijken of ze geluid maken? Zullen we even, ja, de, tiken, zullen da, we even tikken da, tegen het volkje? Da, dat kan je midden in de winter kun je dat horen. Ik hoop het wel. Ja, als je ja. oren tegen tegenlegt, kan het sowieso. Dus... Uh, Even kijken of de microfoon het oppikt. Komt er iets uit of niet? Eh, nou misschien is hij wel dood, dat kan natuurlijk ook. Hè? Oh, dat, dat is het teken. Als je zwinters op de kast klopt en er, er komt geluid uit. dan weet je dat het nog goed is. In principe zou je het moeten horen. Ja. Er staan ook volkjes die het niet redden, natuurlijk. De laatste jaren hebben we ook. Dat heb ik nog nooit gehad. Maar de laatste jaren hebben we. nu ik met het kloppen bezig ben. Hebben we last gehad van uh, spechten die de, de kasten open hakken. Echt waar? Inderdaad. Hebben we echt die, gehad. Die, die maken gewoon echt gaten erin om, om de honing te jatten of zo. Uh, de bijen op te eten. Oh, okay. ik neem ik aan. Ik neem ja. aan dat ze de bijen op willen eten. En dat hebben we eigenlijk nooit gehad. En uh, tot nu toe uh, heb ik het ook niet gezien hoor. Maar uh, voor de afgelopen jaar hebben we natuurlijk heel veel sneeuwdek gehad, heel erg lang sneeuw. Ik denk dat ze gewoon uh, gaan zoeken zijn. En, uh, ah. <laughs> Bijenkasten helemaal open gehakt. Stel je daar te kijken. Ja. Inderdaad. Ja. <laughs> Ja, zie je, deze is leeg. Dus dat, uh... Vandaar dat er geen geluid uit Dan komt er weinig geluid uit. Zullen we de onderen, diegene eronder even pakken? De zak met suiker die erop ligt is wel helemaal leeg. Dus, uh... Hier zit er, dit is een heel klein volkje. Hier moet je dus iets aan doen, want dit komt zo de winter waarschijnlijk net niet meer door. Omdat hij nog net eh, toch te klein is. als je nou vier ramen met bijen hebt, dan redt hij het wel. Maar dit is maar, maar een raampje 2 twee, drie. Dan zijn er te weinig bijen om het volk warm te houden. Ja, daar komt het op neer. Je moet natuurlijk een zekere kritische massa hebben, anders dan wordt het te klein. Even een beetje rook over de ramen. Nu ik hem toch open heb, ga ik hem even behandelen. Een, een fles met stroperige vloeistof, wat is dat? Ja, dit is suikerwateroplossing. Zeg maar half water, half suiker. En er zit 3,5% oxaalzuur in. Ja, het oxaanzuur is uh, om die, uh, varroa varroameid ja, de nek op oxalzuur te draaien. Het is uh, om de meid te bestrijden. Dit volkje je zit waarschijnlijk dus een stuk voller. De deksel zit echt uh, goed vastgeplakt. Hè? Je, zit, en je ziet al die, die draden van honing. Zie je, zeg maar. En je ziet nu ook heel mooi dat die bij je eigenlijk helemaal vast op een, op een bol zit. Ze zitten echt in een kluitje in het midden. Alle ramen ja, zijn bezet en hier. En hier zitten ze ook nog inderdaad. In... En ze krioelen een beetje zo rond, maar ze zitten eigenlijk heel stevig op elkaar. Dat is een goed teken. Dan, dan houden ze ja, dit elkaar is, warm. Het is perfect. Deze, dit volk is eigenlijk vol. Ze zitten nu een beetje samen gebald op een, op een bal die al gauw over bijna alle raten zit. En, en als op het moment dat het wat warmer wordt, dan spreiden ze. En dan is het kastje vol. En voorjaar is dit kastje helemaal vol. Het is Grappig, hè, want je zijn natuurlijk ja, insecten, koudbloedige dieren... maar ze houden elkaar dus wel warm. Ja, want uh, ze moeten elkaar ook warm houden, anders dan, dan loopt het slecht met ze af. Ze kunnen natuurlijk uh, warmte produceren met hun vliegspieren. Uh, maar dat heeft alleen maar zin als je dat met elkaar doet. En uh, zorgt dat je elkaar ook isoleert. En dan uh, als ware een soort uh, een, een warme bal uh, creëert samen. Nou, doen natuurlijk niet al die bijen dat. Want als ze dat doen, dan, dan gaat die temperatuur meteen naar de 45 graden. Uh, maar omdat die bijen... Zeg maar, alle, sommigen zijn met andere taken bezig, of ze hebben net iets andere prikkels gekregen, of uh, ze zijn net iets gevoeliger om, om uh, de temperatuur te gaan verzorgen. Krijg je een soort zelforganisatie die zorgt dat die temperatuur eigenlijk heel constant blijft? Want dat is al re, uh, vrij vaak gemeten in allerlei bijen, en dan zie je gewoon dat die temperatuur echt uh, streep op 34 blijft, 34, 35 graden blijft. Dus dat is echt een perfecte thermostaat. Onze koelkast doet een stuk slechter volgens mij. <laughs> Dus ik maak het kastje weer dicht. Uh, want ze vinden het ongetwijfeld niet fijn, maar het kan op zich weinig kwaad. Om een... Want ze worden uiteindelijk toch nauwelijks gestoord. Die meeste bijen blijven gewoon die bal zitten. Die hebben helemaal nooit gemerkt dat het kastje open was natuurlijk. Willen we hem toch nog even horen, Willem? Zullen we nog eens proberen? En nog hè? één keer proberen. Nou, daar zit uh, voldoende actie in, in dit volk, hè? Ja, je hoort wel de wind eroverheen volgens mij, maar je hoort ja. ze mooi zoomen. Dus, uh, ja. Dus daar wordt een bijenhouder blij van, midden in de winter. Ik word een, goed, wel, een goed gevulde ik, kast. Ik word er wel blij van. Kijk, uh, wij hebben heel veel bijenvolken, dus je komt ook net als net een volkje tegen dat dood is. En je zegt, jullie hebben heel wat bijenvolken. Sterker nog, jullie zijn uh, de grootste bijenhouders van Nederland. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja. Ja. Wij hebben ongeveer, uh, werken wij met uh, een volk of uh, duizend. En... en dan zijn jullie ook bij uitstek uh, de mensen die uh, moeten kunnen zeggen uh, hoe het met die uh, verdwijnziekte gaat. Nou ja, uit, uit praktisch oogpunt gezien uh, wel. Wij hebben natuurlijk uh, erg veel mee te maken dat bij je dood kunnen gaan. En, en, we, en we zien dus eigenlijk ook dat zeg maar, die wijnziekte wel uh, een heel groot gedeelte uh, iets te veel ophef overgemaakt wordt. Omdat er gaan inderdaad heel veel bij je dood, maar we weten eigenlijk waar het aan ligt. Het ligt eigenlijk bijna altijd aan de verroermijten. Dus het, deze bestrijding waar je nu mee bezig bent, ja. dat is volgens jou de sleutel? Nou, Dat is heel belangrijk, want, uh, en niet alleen nu, want als je nu de, die uh, mijten gaat behandelen, ben je eigenlijk al te laat. Als je last hebt van verd verdwijnziekte, zijn de volken nu al verdwenen, of bijna verdwenen. Ik voel ondertussen gekriebel in mijn broekspijp. Moet ik mij daar zorgen over maken? Uh, zeker. zeker. Oh. Okay. <laughs> is het zo? Ja, dat is zo. Ik zal even, uh, waar, waar kriebelt het? Mijn uh? <laughs> linker broekspijp. Uh, uh, hier zit hem bij. Er is er eentje naar binnen gegaan, daar. Okay. Je hebt hem. <laughs> Ik denk dat het uh, goed is zo. Ja, er vliegen een paar bijtjes rond. De volgende kast. Zullen we nog een kastje bekijken? Oh. Toch niet, zo te zien. Nou, deze zoomen ook lekker, hè. Klein beetje rook om ze dan mee te laten gaan. Ja, het, van die rook worden ze rustig of ze hebben er een hekel aan? Wat, wat, wat is het? Volgens mij hebben ze een hekel aan, maar ik kan ze natuurlijk niet vragen. Uh, maar je ziet dat ze, dat ze terugtrekken van, van rook. Wat ook heel belangrijk is, dat het een hele sterke geur is. En wat het eigenlijk doet, is dat het, uh, het alarmferomoon van die bijen dat het hele, helemaal overroelt. Dus uh, die beesten, op het moment dat je openmaakt, gaan ze alarmferomoon maken. Dus het geursignaal van daar komen twee grote eikels aan, dat, dat, dat, uh, dat uh, wordt overstemd. Dat, dat wordt enorm overstemd en dat vind ik ook best fijn. Ja. Dus, uh, <laughs> Nee, dat, uh, dat uh, alarmfenomonie uh, kan je zelf ook heel goed ruiken, dus uh, de meeste imkers weten wel hoe het ruikt. Dat ruikt een beetje naar, uh, als je een, een, een bananenschil uh, zo openpeutert, dan... dan... Het heeft een beetje dezelfde geur. Dat is, nou, dat is de isopentielacetaat die erin zit, maar er er veel meer stof in. Maar, maar, dat... maar als jij dat ruikt, dan weet je, ik moet eigenlijk wegwezen. Nou, dat, dat niet, want dan denk ik, ik moet even een klein beetje roken eroverheen. Nou, dat, dat, dat, dat hoeft ook niet. Maar in principe, dat gebruiken jullie beesten in hun uh, communicatie... om natuurlijk uh, aan te geven, pas op, er is hier gevaar. Maar je wordt toch altijd blij als je die, dat hele grote volk tegenkomt... waar die bij je lekker rustig zitten en knisperen en... Uh... Ja. En waarvan je denkt, van, dit gaat mij het volgend jaar weer heel veel plezier in geven. K-confonie nummer 1, Opers 3, van de 15-jarige componist Chantal Brunt. Het was een tweede bijdrage van het Nederlands Blazersensemble. En Chantal speelde de compositie met drie vriendinnen op fluiten. in haar eigen compositie. Dus dit hele nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazersensemble is vanmiddag te horen op Radio 4. En vanavond te horen en te zien op Nederland 2 bij De Vara. Ja, het land van melk en honing, die term hoor ik wel eens... maar op dit moment is deze studio het land van... Eh, koffie verkeerd in mijn geval, en honing. Want er staan enorm veel potten hier op tafel. Dus zal ze een beetje naar mij toe schuiven En de kwaliteit van honing wordt in Nederland bewaakt... door echte honingkeurmeesters. En bij mij in de studio hoofdkeurmeester... en tevens Imker Els voorbij van de Nederlandse bijhoudersvereniging Els. Nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat... Wij... Ja... Honingkeur. Gaat dat net met wijn? Moet je dat ook weer uitspugen? Of, uh... Nee hoor, dit mag je gewoon opeten. Dat mag je gewoon je op wordt eten. er doorgaans niet dronken van. Maar, ja. Nee, maar misschien wel misselijk. Hoeveel, hoeveel, hoeveel liter eet je dan wel niet per jaar? Nou, dit zijn maar hele kleine lepeltjes. Uh, want inderdaad, op een gegeven moment proef je het niet meer als je te veel honing uh, nee. gaat eten. Dus. En, en, en, maar wat doet een honingkeurmeester precies? Want je kan niet alle imkers van Nederland af natuurlijk. Nee, imkers die doen vrijwillig mee aan keuringen. En mm -hmm. die uh, zenden een aantal uh, van hun honingsoorten in... Ja. Op een honingkeuring en de honingkeurmeesters kijken dan uh, hoeveel punten zij bereiken. En, en dan, dan heb je een, een honingschaal van 1 tot 10 of hoe werkt dat? Ja, je kunt uiteindelijk uh, zeg maar een 10 behalen en dat is dan een uitmuntende honing. Of, ja. uh, je kunt strafpunten krijgen voor allerlei uh, kleine dingetjes. Oh ja? Ja, zeker. Hoe dat... krijg je dan strafpunten? Bijvoorbeeld als je verkeerde informatie op het etiket. Uh, um... Zet. Ja, zo van dit is, dit is uh, bloemenhoning en Het is Ja, de wet bepaalt een aantal dingen die op, op het etiket moeten staan... Mm -hmm. en verbiedt een aantal dingen die er beslist niet op mogen staan. Nee. En dan moet je je natuurlijk gewoon aan houden. Maar proef je dan ook wel eens vieze honing? Nou, eigenlijk niet. Nee? nee nou, ja. Nou, hem wel. Er is natuurlijk smaakverschil in honing. Mm -hmm. En de, de ene honing is wat neutraler, de andere heeft een sterkere smaak... en iedereen heeft natuurlijk zijn voorkeuren. Ja, wat vind jij het lekkerst? Ik ben wel dol op heidehoning eigenlijk. En ja. ik vind ook crème honing heel erg lekker. En ja, dat zijn mijn belangrijkste eigenlijk. En dat zijn dan de Nederlandse honingen. Ja, Jaap, heb jij wel strafpunten gehad? Nee, maar ik heb ook nog nood aan een uh, honingkeuring meegedaan. Oh, nee, zo. waarom niet? Nou, ik ben, ik ben meer, dat ik gewoon geïnteresseerd heb in bijen. Dus het gaat mij niet zeer om, om heel veel honing te produceren. Je hebt het gewoon, uh, zit het alleen in je eigen keukenkastje? Ik uh, hou zelf uh, erg van honing, ja, dat klopt. Ja. ik weet alles zelf op. Oké, okay, maar je hebt nog nooit Els over de vloer gehad, begrijp ik? Nee, dat klopt. Nee. En jij, Roos? Nou, ik woon een beetje ver weg ja, van Ja, je in Frankrijk natuurlijk. natuurlijk. Ja, want dat, dat vroeg ik <laughs> me nog af, hè, want jullie hebben alle drie bijen. Jaap, waar staan jouw bijen? Uh, Noord-Holland-Noord. Dat is, en dat is in, in je, waar je ook woont? Of? Ja, dat is, is een kilometer afstand van mijn, van mijn huis. Van je huis. En staan ze in, een, in wat voor omgeving? Nou, ze staan in een hele mooie omgeving. Ze staan bij, bij vrienden van ons. En die hebben een hele grote tuin van een half mm -hmm. hectare. En daarachter zit één hectare bloemrijk grasland. Dus die, die bijen die zitten in een soort, soort paradijs. Je moet het zo zeggen. Bloemrijk grasland. Dat is ja. wel een beetje het walhalla dan voor de bij. Ja, zeker. Heel veel verschillende soorten bloemen. Dus heel veel verschillende soorten stuifmeel die ze kunnen halen. Gewoon van voor het voorjaar de willige tot... Uh, in het najaar de, de asters. En ze hebben geen specifieke voorkeur, gelukkig, begrijp ik. Nou ja, een, bij, een bijvliegt uh, het meest op een, op een bloem die dat moment het meest voorkomt. Ja, oké. Okay. En Roos in Frankrijk, wat voor omgeving uh, zie ik jouw kasten staan? Uh, ook bij ons thuis, en we hebben vijf hectare weiland, en daar zitten voornamelijk paardenbloemen, mm -hmm. omgeven door kastanjebomen en acacia-bomen. Dat is het meeste dat wij hebben, en ja. klaver. En Els, wat voor soort honing geven dan bijvoorbeeld die bijen van roos? Nou, klaver hoorde ik. Dat is een mooie, mooie honingsoort. Daar krijg je ook een mooie crème honing van. Crème honing, ja, ja. Denk ik dan te simpel als ik denk dat de honing dan een beetje dikker is? Dan, uh... Die is dikker, ja. Ah, op die manier. Ja. En dat is door een imker uh, expres gedaan eigenlijk. Er zijn honingen die van, van nature veel sneller kristalliseren dan andere. Een honing of nectar eigenlijk bestaat voornamelijk uit twee soorten suikers. Glucose en fructose. Mm -hmm. Glucoserijke honingen die kristalliseren heel snel. En dan voorbeelden dan daarvan, wordt het echt van dat dikke, harde... Het, ja, en dan krijg je van die korrels erin. Ja. Echt van die, van die kristalkorrels. En dat is doorgaans niet zo prettig. Mm. Uh, Korrelzaadhoning is daar een van. Fruitbloesemhoning is er ook eentje van. En je kunt daar een hele mooie crème honing van maken door... Um, een een beetje crème honing aan de vloeibare honing toe te voegen. oké. Okay, een, een soort die, receptje helemaal. Ja, precies. Op die kristallen groeien de kristallen in de honing... en door dan een week lang iedere dag een paar keer goed te roeren... maak je die kristallen heel fijn... En dan heb je een uitgekristalliseerde honing. Die smeuig is dat op de bodem. En die strafpunten krijg je dus als er, als er nou zoals je zei, geen, die informatie op het etiket ja. bijvoorbeeld niet oké okay, is. Als er vuiltjes in zitten bijvoorbeeld. Ja, want je hebt natuurlijk ook een soort kwaliteitscontrole. En hoe, ja. hoe doe je dat dan? Ja, je bekijkt de honing heel erg goed of, die, uh, of er veel vuiltjes in zitten. Uh, allerlei korreltjes kunnen erin zitten. Dat mag ook best een beetje, want je mm -hmm. mag, uh, de honing wordt je geacht om te zeven. Um, maar je mag hem niet te fijn zeven. Je mag oh. er niet de de stuifmeelkorrels bijvoorbeeld uit zeven. Je moet hem. Waarom uh, niet? Nou, dan is de herkomst niet meer, uh, niet meer te achterhalen. En dan, dan doe je eigenlijk af aan de kwaliteit van de honing. Want het is een prachtig product. Daar mag je eigenlijk niks afhalen. Je mag ja. er niks aan toevoegen. Praat, dus je je moet het niet... praat maar even door, want ik heb wel een beetje al... <laughs> mondvol sparen. honing ja. Precies. <laughs> dus, um, nou ja, je, je moet het zo, zo puur mogelijk houden. Dus je zeeft het wel om de, om de wasdeeltjes vooral eruit te halen. En de echte grove stukjes. Maar daarna... Maar als je dat niet helemaal netjes doet... dan kunnen er nog wel veel stukjes zeg maar, in zitten. En dat is natuurlijk niet zo heel en erg als mooi. En nou, als ik nou van al deze potjes... De etiketje zou afweken en ik zou jou het laten proeven. Zou je precies weten wat welke honing is? Nee hoor, nee, nee. zo goed ben ik daar helaas niet oh, in. jammer, want ik denk van dan doen we even een blinde test. Maar ik <laughs> kom je mooi onderuit nu. Op dit moment ook verschrikkelijk verkouden, dus dat zal niet helemaal oh. lukken. Nee, je kunt wel aan de kleur en aan de, aan de smaak natuurlijk wat, wat uh, proeven. Maar de meeste honingen zijn niet echt alleen maar van één bloem. Er zitten bijna altijd wel meerdere bloemsoorten in. Er bloem is een soort mengsel. Ja, uh, ja precies. En er ja. zijn een paar honingen, zoals heidehoning. Dat, dat uh, is niet te vermijden, omdat... Uh, dat, dat is echt een hele duidelijke smaak. Je hebt nog een heel spannend apparaatje meegenomen in een doosje dat ik nu even open doe. Dat is een refractometer en daarmee kun je het waterpercentage van de honing meten. Oh, het ziet eruit als een, als een fufuzela. Is dat zo? N, zo, n, zo, n, zo, n, zo probeer blaas, maar te fluiten. Het? <laughs> Komt geen geluid uit. Nee, of nee, een kazoo bedoelde ik. Niet een fufuzela, maar een kazoo. Zo'n uh, zo klein, uh, daar, daar lijkt het heel erg op. Honey tester staat erop, dus dat uh, laat geen twijfel. En dit steek je dan in... Je doet een beetje honing op dat glaasje. en kan dan kun je het, zou je het. Heren, ja? Want Zeker. ik maak namelijk altijd alles een stuk. Uh, dat wat, moet uh... wel met een vloeibare honing omdat die kristallen. Ja, je pakt nu een potje. Behoorlijk vloeibare honing. Ja. Balsemien staat er op het etiket. En dat, wat, wat is dat precies? Uh, Springbalsemien wordt tegenwoordig uh, veel geoogst. Het komt voornamelijk uit het Biesbos, waar dat erg uh, groeit. Ja, je doet een beetje repeltje, op... doe je het op de, op de kazoo, zeg maar. En dan Oh, je kijkt er echt in. En je moet er echt in kijken. Als een soort verrekijkertje zit je nu in, in, in, de, in de refractometer in, te koekeloeren. In een goed uh, licht, wat ik niet... Oh ja. En dan kijk je wat het percentage was. En moet het dan hoog of laag? Of hoe... Het waterpercentage moet zo laag mogelijk zijn. Dat, dat is de kwaliteit het beste. En deze mm -hmm. is ongeveer 16,5. Dus dat is een hele goeie. Dat is een goeie. Als je naar de linker kolom kijkt, daar zie je getallen en dan... Oké. Okay. Je ziet ergens de overgang van nou, ik, ga zo even ik ben bang dat het een heel erg lange, lange expositie wordt als ik dit moet uh, gaan. Hoe staat het eigenlijk met de kwaliteit van de imkers in Nederland? De honing die wij op de keuring krijgen, die is over het algemeen heel goed van kwaliteit. Mm -hmm. dus, uh, en, en we hebben daar in de loop van de jaren ook wel enige verbetering in uh, gevonden. Dus ja. ik denk dat, uh, dat de imkers in Nederland zeker op de goede weg zijn. Ja, want ook steeds meer mensen doen het, uh, uh, uh, toch? Ja. Ja, Imkeren. dat klopt. Je, je ziet inderdaad dat er weer een toename is... en een aantal jonge imkers die, die starten. Dat is heel goed ook namelijk, want ja, toch de gemiddelde leeftijd dus van heel veel imkers is wat ouder. slecht, maar met de imkers gaat het goed. Ja, maar er zijn ook imkers bij die inderdaad uh, een paar keer voor alle volken kwijt zijn en er ook mee stoppen. Ja, en dan hoorden we net in die reportage, uh, Willem Boos van Imbus... die had het juist over dat, dat, dat het aan die Varroa-meid uh, ligt, hè, die, die bijen uh, Ja, heeft, die, die discussie hoor je inderdaad wel vaker, van hè, ja. dit is de oorzaak of dat is de oorzaak... Uh, mm -hmm. Want dan, uh, dan eigenlijk uh, beticht je dan de imkers ook weer van slechte hygiëne, toch? Of zet mm. ik dat dan zwart-wit? Nee, nou, vrouwen, vrouwen, vrouwenbestrijding is, is vrij lastig. Mm -hmm. Dus uh, dat is ook een, een belangrijke factor voor bijensterfte. Dat, uh, ja. dat ken ik zeker niet. Maar is er een soort van tweespal tussen wie denkt wat, wat, wat? Want jij zei dat, hmm, hoorde ik jou hier op links zeggen. Nou, dat het de schuld is van de imkers. Varoa is niet helemaal te bestrijden. Je hebt, er is altijd varoa. En je kunt je best doen om de druk van de varoa zo klein mogelijk te houden. Dus je mm -hmm. moet er zoveel mogelijk inderdaad aan bestrijding doen. Maar je, je krijgt ze nooit helemaal weg. Nee. Dus dat, dat, ja. En het, ik denk ook niet dat het de enige oorzaak is. Uh, er, zijn, er zijn allerlei geluiden over ja, de oorzaken van de sterfte. Als het alleen de varroa-meid zou zijn, dan dan zou je dat moeten kunnen testen, zeg maar. En dan zou dat er wel uitgekomen zijn. Ik denk dan dat zou het dat een heel wel wetenschappelijk misschien dat zijn bewezen, bedoel jij? Dat ja. is internationaal volgens mij tot nu toe niet het geval. Dus het, het lijkt erop dat er een paar oorzaken samenwerken... waardoor ja, de vitaliteit van de volken zo terugloopt dat, het, dat ze... Gaan. Ja. Nou, Roosboom, daar gaan we straks mee praten. Die heeft nog weer een heel andere theorie over de oorzaak van de verdwijningsziekte. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie daar dan van vinden. Zij heeft een boek geschreven vanuit het, ja, het perspectief van uh, de bij. Wij proeven hier nog even een beetje verder. Mijn blaadjes plakken inmiddels aan het uh, bureau vast. Dus uh, wij gaan nog even verder proeven. Even kijken, welke, welke kan je me aanraden? Um, nou, Heidehoning is altijd wel een favoriet, maar daarna proef je weinig meer, denk ik, van de Ander, want die is heel sterk van smaak. En dat is deze. Ja, oké, okay, dan ga ik die nog even proeven. Dat is niet de heide. Oh, deze, oh, nee, deze is de... de heide. Ah, de heide, oké. Okay. Ja. Dan kan ik met volle mond de volgende bijdragen. Oh, is echt... oh deze is heel erg kristallig. Nou. Het bijenjaar is net een paar uur oud. 9,5 uur om precies te zijn. En er is nu al nieuws. In de Gelderse poort bij Lobit aan de Rijn... werd onlangs de mooie sachembij gezien. Een soort die al sinds 1946 niet meer in Nederland is waargenomen. Een ontdekker van deze bij is expert Jan Smit. Voor de meeste mensen zullen zeggen... ja, het is gewoon een bruine bij. S <laughs> hij is, uh, groot, het mannetje is grotendeels bruin. Achterlijf is voor een deel zwart. Alleen op zijn gezicht is hij knalgeel. Hij heeft een ontzettend lange tong. Maar hij heeft aan zijn tweede paar poten... heeft hij op een paar plekken wat extra lange beharing. En daar komt de naam Sachem bij ook vandaan. Sachem is een archaïs woord voor opperhoofd bij de Indianen. En de Indianen hadden vroeger uh, van die franjes aan zich. En naarmate je belangrijker was, had je meer franje aan je kleren. En waar, weet ik veel, waar ze het allemaal aan hadden hangen. En uh, nou, daar, daar vond men dit op lijken... Ik vermoed dat dit beest vanuit Duitsland, Nederland is binnengekomen. En dat geeft natuurlijk wel hoop. Want in die, in die uh, natuurontwikkelingsgebieden langs de Rijn en ook uh, langs de Waal, daar zijn uh, gebieden bij waar ook steile wandjes zijn in de, in de leem of in de, in de klei, in de rivierklei. Kijk, en daar kunnen ze ook in nestelen. Kortom, is het, er is steeds meer plek ook voor... Ja, er, is, er is kans voor hun om weer, uh, zich weer hier te vestigen. En uh, ja, ik, ik hoop dat we hem in de, in de komende jaren nog eens weer tegenkomen. En dat zou betekenen dat hij zich inderdaad gevestigd heeft. Ja, dat zou mooi zijn. <lacht> ik had iets op eerder mijn mond moeten leeg eten. Het was een hapje fruitbloesemhoning. En Els, ik heb jij net, net de perabuis hoofdkeurmeester genoemd. Maar je bent gewoon keurmeester, hè? Ja, inderdaad. Ja, dat je ja. degene die scheve ogen krijgt oh, bij de andere precies. keurmeesters. Dat <lacht> we dat nog even duidelijk gezegd hebben. Dit jaar verscheen voor kinderen het bijenboek over Fleur de Bij. En daarin komt het allermooiste bijenverblijf voor. Het is de Bijenbungalow. En via internet kan je een bouwtekening downloaden. Leuk klusje voor de winter. Maak een bijenbungalow. Joost Huizing is naar architect Peter Hopman in Rotterdam gegaan. Samen met schrijfster Marianne Goudswaard van het boek Fleur de Bij gaan ze aan de slag. Dat is goed, Stop maar even. Want dat ding maakt vreselijk veel lawaai. Dit is vorm A waar je mee bezig bent. Ja, we hebben de uitdraai gemaakt van de, de instructie. En ik ben nu vorm A aan het uh, uitzagen. Dus je neemt de 6 mm watervaste multiplex. En daar leg je de vormen overheen en die teken je dan netjes af. Waardoor je het, het deel zeg maar, van de bungalow ziet. En dan ga je hem uh, heel netjes decouperen. Dit wordt de bijenbungalow. Ik vind hem maar prachtig uitzien. De vorm van allemaal bijen, honingraten? Ja, die vorm uh, die heeft Peter uh, natuurlijk gekozen. Omdat dat de honingraadvorm. Uh, ja, dat is heel herkenbaar. is een heel mooi symbool. En het is ook gewoon een hele mooie vorm. Het heet de Bijenbungalow, maar eigenlijk is het natuurlijk ook een hotel. Hè? Want er kunnen hier tientallen of honderden bijen in. En een bungalow, daar zit je in met je enige zinnetje ja, toch? Ja, maar wel met veel gasten zou het kunnen natuurlijk. Het klinkt mooi, de bijenbungalow. Dus ja. in, in de handel zijn er veel uh, bijenhotels... Uh, Insectenhotels. Uh, Insectenhotels ja. te verkrijgen. En bijenbungalow uh, spreken we tot de verbeelding. En uiteindelijk de vorm en het beeld is wel heel krachtig en sterk. En het wekt wel lekker, zeg ja. maar ook. Je maakt hem met stukjes watervast multiplex of ja. triplex. Wat ja. is het? En dan vul je ze met... Bamboe met riet. Onder andere bamboe en riet. Um, de bamboe hebben we via Diergaarde Blijdorp verkregen. Dat uh, leuk. Ja, Marjanne, ze hebben ja, natuurlijk ze Azië hebben... daar. Dat is een heel er is een groot... Er ja. vrijgemaakt uh, worden en... Uh... Op die manier zijn we bij de groenbeheer van de diergaarden terechtgekomen. En die hadden zoiets dus van, ja, wij hebben wel eens een pad wat we vrij moeten maken. En uh, we gaan je bellen zodra dat... Uh, zodra er weer is. een heleboel bamboe is. Ja, ja. ja, en het is heel goed de buisjes uh, die uh, de juiste doorsnede hebben, die gebruiken we ervoor. Daar kunnen de bijen uh, dan uh, hun eitjes Ach, maar, mag, in Wacht even, ik nee. zie hier sommige van die bamboestengels en die hebben wel een uh, doorsnee van anderhalf... Twee centimeter misschien, daar kan toch geen solitair bijtje in? Nee, dat klopt. Die kunnen inderdaad alleen in de, in de kleine doorsnedes. Dus vanaf drie millimeter tot, nou, max negen millimeter. En die grotere, het is een hele riante bijenbungalow. <laughs> dus we hebben wat dat betreft, uh, ja, is er, is er plek zat uh, waar, hè, waar ze kunnen gaan wonen. En de grotere stokjes, ze moeten ook stevig zijn. Want we hebben ook gemerkt dat heel veel vogels interesse in deze stokjes hebben. Om, dus om een... Als het nestelmateriaal te gebruiken. Ja, dat ja, komen, ze, spikker... komen ze halen, dat komen ze eruit trekken. Ze eruit. Ja. Ik denk ook om te kijken of er bijtjes in zitten en eitjes, dat is natuurlijk voor sommigen ook een dat is interessant allemaal hapje. allemaal natuur. Precies, zo gaat het in de natuur. Ja. Uh, maar goed, die halen ze er ook wel eens uit. Dus het moet ook, die gebruiken wij, die, die met de grotere doorsnede, die gebruiken we om het stevig uh, ja. en goed uh, in elkaar te zetten. Dat het niet zomaar alles eruit maar kan Maar het leuke halen. ook, je zegt stevig in elkaar zetten. Het is een soort uh, bouwpakket als je ja. helemaal de stukjes uh, gezaagd hebt. Ja. En die hoef je niet te lijmen of te schroeven of te timmeren, want dat gaat altijd mis. Precies, waar we voor hebben gekozen, in ieder geval wat, wat bevestigingspunten... waar eigenlijk gewoon simpelweg met uh, wat uh, ijzerdraad in elkaar gedraaid kan worden. En het ontwerp is ook dusdanig gemaakt dat de bamboe zeg maar droog blijft. Een dakje bovenop? Eigen, ja, een dakje. Eigenlijk in de vorm zelf loopt het bovenste deel loopt iets verder uit. Dus in, in die zin krijgt het een klein afdakje. En dat werkt eigenlijk wel goed om het ook droog te houden. Dus Reclaceringen uh, uh, helpt ons zeg maar ook hierbij. Normaliter, als je bamboe afzaagt, ja. krijg je kleine splintertjes. En wat men daar doet, is dat uh, de mannen en vrouwen van de reclassering... die staan echt elk stokje staan ze eventjes het kantje te breken... zoals je dat in een meubelmakerij ook noemt. Dat is eigenlijk ook heel mooi, nobel werk... Zeg maar, wat ja. zij weer doen weer, uh, voor, nou ja, voor de solitaire bijen en uh, voor de bijenbungalow. Dus, uh... Maar je kan het ook zelf, en dat is dan zonder de reclassering, ja. zelf gaan bouwen. Ja. Hoe ingewikkeld voor kinderen van welke leeftijd? Nou, vanaf acht jaar kunnen ze daar zeker mee aan de slag. Ja, wacht even, maar niet met die decoupeerzaag van jou. Ik denk het wel. Kijk, een decoupeerzaag is een kwestie van uh, goed uitleggen en weten waar je je vingers houdt. <laughs> en dat is met een decoupeerzaag namelijk juist wel oké. Okay. Ik bedoel, een, een handzaag lijkt me die zin bijna nog enger dan, uh, dan een decoupeerzaag. Ja. Voor kinderen vanaf een jaar of acht met ja. uh, een beetje hulp. Ja, natuurlijk. Ja, om alles even precies te krijgen. Want je moet goed opletten dat je overal de juiste letters opzet. Ja. Want ze hebben net allemaal een ander vormpje, en, maar ze lijken ook alweer op elkaar. Dus je moet wel heel goed opletten als je het in elkaar gaat zetten, dat je het op de goede manier krijgt. Maar het moet zeker uh, makkelijk te doen zijn. In het boek van Fleur bij daar staat een uh, mooie foto van... Uh... Het ontwerp, alleen dan heet de architect Rietstengel. Ja. Architect Rietstengel. Ja. En, uh, dat is, uh, dat is ja, mijn, pseudoniem. Pseudoniem. Ja, mijn okay. pseudoniem, is dat? Oh. Voor, voor het ontwerp van deze bijenbungel, ja. Ja. ja. Maar je kan hem ook op internet gewoon terugvinden? Hij is te downloaden op internet en dan kan iedereen uh, de bouwtekening voor deze bouw, ja, bijenbungel uh, downloaden. En dan is het de bedoeling dat in dit jaar van de bij er tientallen, honderden. Ja, mijn droom zou natuurlijk zijn dat er honderden, misschien wel duizenden bijenbungalows in allerlei tuinen, schoolpleinen, gemeentes, dat iedereen aanhaakt. Want je kan hem heel klein uh, bouwen. Maar je Eén kan... segmentje? Eén segmentje, maar je kan er misschien ook wel tien maken als je daar de ruimte voor hebt. Het kan allemaal geschakeld worden. Het mooie aan deze bijenbungalow is, want daarom hebben we hem ook zo genoemd, hij heeft een tuin op het zuiden. Waar je gelijk ook de bloemetjes kunt zaaien en dat ook de bijen hun voedsel kunnen vinden. Want daar hebben ze hè, plekken om te nestelen en te wonen, hebben ze tekort aan. Maar ook aan het vinden van voedsel. Dat is heel belangrijk dat dat op alle plekken in heel Nederland uh, gedaan wordt. En het leuke is dat we, uh, als we alle achtertuinen aan elkaar plakken in Nederland dan is dat bijna net zo groot als wat we aan natuurgebied beschikbaar hebben. Dus we kunnen heel wat bereiken vanuit de achtertuin. Dat is het leuke. Dit zou natuurlijk een, een, echt een prachtproduct zijn ook voor, gewoon, voor de scholen. Hè? Ja. Dus in, in combinatie met de, de, de, de handarbeid en dat soort zaken. Om, om dat te maken en het bij scholen ook gewoon op te hangen. En Dan zou ik zeer zeker gaan voor die wat grotere versie, in ieder geval wat meer segmenten. We hebben lang genoeg gepraat. Uh, ja, ik, jij de, gaat nog even ik door met A. Even A. Ja, wat maar weer bewijst hoe nuttig onze projecten tuinreservaten is natuurlijk. En via onze website in de rubriek tuinreservaten... is de bouwtekening van die bijzondere vormgegeven bijenbungalow te downloaden. En uiteraard helemaal gratis, want we doen het allemaal niet voor de bij, maar voor de bij. En van de Bijen gaan we nog één keer terug naar de jonge componisten bij het Blazers Ensemble. Voor de derde keer vanochtend een try-out van het nieuwjaarsconcert van vanmiddag. Het thema is Vreemde Vogels. En veel van de composities zijn van heel jonge muzikanten. Zoals Matthijs Stoutener, 17 jaar oud, is hij. We zijn even aan het wachten, Matthijs met het slagwerk de, de laatste finesses heeft doorgebracht. Goed, <truimertje> Matthijs, nu gaat ze een nummer van jou spelen. Ja, dat klopt. Hoe heet het? Het heet de Bird Attack. Aanval van de vogels? Ja, nou, van een vogel, van een kraai. Dat was uh, dat ik op de fiets zat, bij ons in Hoofddorp, uh, op een heel lang fietspad. En toen uh, hoorde ik achter me neer een kraai. En toen, uh, toen viel hij me aan, waarvan de tweede raak was. En toen had ik net het thema gelezen. Dus ik heb dat meteen in mijn stuk verwerkt. Daar heb ik meteen een nummer over gemaakt. Klopt. Over één vogel die jou aanviel. Ja, over een krij die mij aanvalt. Zit er nog ergens iets op je hoofd te zien? Nee, gelukkig niet. Geen, geen vreselijke ronde, maar wel mooie muziek. Ja, ja het, is, uh, het is gaaf worden. Let vooral op de trombone. Dat, uh, wat speel jij uh, zelf? Ik speel piano. Okay. Ja, Moet ik er ook op de piano letten? Ja, ja tuurlijk. <laughs> nee, er zit ook een piano solo in. Dus. Nee, succes. Hartstikke bedankt. Oké. Okay. Het yeah. is Volgens mij is het een to talk to you is niet vaak dat wij applaus hebben uh, na onze <laughs> muziek in de uitzending. Alle vreemde vogels bij elkaar. Het levert een prachtige vogelklankbeeld op. Het nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble. Vanmiddag dus om twee uur live op Radio 4 te horen. En vanavond is de televisieregistratie te zien op Nederland 2 om kwart over acht bij de VARA. Ja, uh, zometeen praat ik met Roos Baum. Zij schrijft ze van het boek De Mythe van Melifera over een, uh, ja, een bij die min of meer de ondergang van haar eigen volk uh, probeert een halt toe te roepen. Uh, en grappig is dat er ook een kinderboek is met ja, eigenlijk hetzelfde thema. Het kinderboek Fleur de Bij van Marianne Goudswaard. En daarin staat bij Fleur voor de moeilijke taak om haar bijvolk te redden. Maar dat kan ze niet alleen. Daar moeten de mensen bij helpen. Bijvoorbeeld door het eten van honing. Tenminste, dat staat dan in dat boek. Hè? En uh, daarom staat er ook een aantal recepten in het boek. Wat te denken van... Kip eh, met honing of eh, zalmfilet met honing. of eh, een omgekeerde appeltaart met citroenhoning. Marianne Goudswaard duikt de keuken in samen met Nicky, Melle, Rowan en Rosalie om een taart te bakken. Oh, ik help je zo. Ja, zo gaat hij hier. Uh, nou, wat we vandaag gaan doen. we gaan uh, honingtaartjes uh, bakken. naar nou, een recept van uh, Fleur de Bij. Want zij heeft namelijk een boekje waarin ze van alles vertelt over de bijen en hoe het met de bijen gaat op dit moment. En misschien hebben jullie dat wel gehoord dat het niet zo goed gaat met de bijen. Ze hebben onze hulp wel nodig. Dat komt ook op een uh, gif wordt geschoten op allemaal planten en allemaal dat soort dingen. En dat, daar, daar eten zij van. En, allemaal dat, en ja, daar worden, gaan ze dood van. En ze kunnen ook doodgaan als ze een uh, bijzondere spuit hebben, maar dat is een hele rare spuit. Er zit uh, bijgifstof gifstof in. En wat, kunnen, wat zouden we kunnen doen om, om ze te helpen? Hebben jullie daar wel iets over gehoord? Okay. Veel gif bloemenzaten! Ja, en niet te veel gif op je planten ja, spuiten. En ook bloemenzaten van Fleur de Bij. En wat ook goed is, is om honing te eten. Want als je honing van een imker bij jou uit de buurt... Als je dat gaat halen, dan kan je daar heerlijk mee koken. En dan help je ook de bijen een beetje mee. Dus vandaag gaan we lekkere honingtaartjes bakken. En um, daarvoor hebben we nodig appeltjes. Ja. Rosalie, wil je het even voorlezen, het recept? Zodat uh, de mensen thuis ook weten hoe het gemaakt moet worden. Oké. Okay. Um, je hebt nodig vier velletjes bladerdeeg, twee appels en acht... ...eetlepels heldere citroenhoning. Um, nu hoe je het moet maken. Ontdooi het bladerdeeg. Verwarm de oven voor op 180 graden. Druk met een kleine taartvorm per vel een rondje uit het deeg. Smeer de taartvorm in met boter. Leg de bodem vol met schijfjes appel in een waaier en schep daar twee lepels honing over Dek dit af met het ronde plakje bladerdeeg. Besprenkel met water en bak de taartjes in ongeveer 10 minuten. Gaar in de oven tot ze lichtbruine kleuren. Wanneer de taartjes klaar zijn kun je ze omkeren op het bordje en eventueel met een bolletje ijs opdienen. Nou dat klinkt heel lekker hè? Ja, dat lijkt me ook heel erg lekker. Mm. Nou ik ben benieuwd jongens. Zien jullie iets zitten om een appeltje te schillen? Ik ook. Ik ook. En dan wil ik aan jullie vragen. ...of jullie deze uh, vormpjes al met een beetje boter in binnengetten. Het mag best wel een dikke laag op en ik ga een appeltje een papiertje geven. Je bent je appeltuurt mooi, mooi aan het versieren, hè? Ja, met een. Uh, ja, het lijkt volgens mij niet echt op een bij, maar een beetje. En hoe lang moet het erin? Uh, Dat weet ik zelf niet. 10 minuten. 10 minuten. Oh. Kunnen we nog even naar het boek kijken, Rowan, want het gaat over Fleur de Bij, hè? Dat boek waar het recept in staat. Wie is dat, Fleur de Bij? Uh, een bij. <laughs> ja, dat snap ik. Maar die maar... heeft de hoofdrol ook. Ja, want Fleur de Bij die, uh, die moet iets doen, hè? Uh, ja, die gaat het bijen volk redden. Oh. En uh, dan komt ze allemaal nieuwe vrienden tegen. En uh -huh. die helpen dan ook mee, volgens mij. Ja. Ja. Goed. Zeg, Rosalie, ik, uh, ik zie ook nog een brief liggen hè, van Fleur de Bij. Ja. Zou je die eens kunnen voorlezen? Ja. Hallo, bijenvrienden. Mijn naam is Fleur de Bij. Van mijn koningin heb ik de opdracht gekregen om het bijenvolk te redden. Ons bijenvolk verkeert in grote nood. We hebben honger omdat ons voedsel moeilijk te vinden is. Er zijn te weinig plekken voor ons om te wonen. Daarom ben ik op zoek naar vrienden die mij en mijn bijenvolk kunnen helpen. Ben jij onze bijenredder? Zou jij komend voorjaar bloemen willen zaaien? Daarmee help je alle bijen aan eten. In mijn boek Fleur de Bij geef ik nog meer tips... wat je kunt doen om het leven van bijen beter te maken. Voor mij ben je dan een echte superheld. Met fleurige groet Fleur de Bij. En nog een ding, hè? He. Heel veel honing eten. Ja, dat helpt ook. Jongens! de taartjes zijn klaar. Jongens! Deze is zo lekker, van mij, ik kan het zien. Ja, ik had er een soort huis. Wie ze er een beetje slagroom bij? Ik. Ik. ik. Nou, ik ben heel benieuwd hoe die smaakt, jongens. Vertel eens. Ben benieuwd? Nou, heel lekker. Ja. ja? Ik vind het heel erg lekker. Ja? Ja, zeker. Ja, het is wel lekker! Ja? Ja. Best ja, ja. ja? wel lekker. Best wel lekker. Nou, dat is ja. ook goed, hè? Mm -hmm. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik ga zelf ook even proeven, jongens. Dit dus is een beetje moeilijk. Hm. Mm, super lekker. Nou, we kunnen nog wel een jongens aan doen. Ja. Het op een thema van Ludwig van Beethoven. Uitgevoerd door het duo Sans Souci. Het arrangement is van Frits Kreisler. De verdwijningsziekte bij bijen, we hadden het er eerder in deze uitzending al over... heeft schrijft Roos Baum geïnspireerd tot het schrijven van een eco-roman over dit thema. De mythe van Melifera heet het boek. Het is het verhaal over de wereld van de bijen en het veranderende milieu. Gezien vanuit het perspectief van één bij. Roos, je woont in Frankrijk, houdt daar zelf ook bijen. Klopt inderdaad. Ja. En al drie keer een volk kwijtgeraakt, ja. vertelde je eerder. Ja, ja. Uh, iedere, ik had één volk en iedere winter is het, uh, was het weg. Hoe gaat zoiets? Je, je, je gaat dan naar je kast toe en de, hoe? Nou, in principe laat ik ze in de winter, uh, denkt iedere imker dat doet, laat ik ze zoveel mogelijk, zoveel met mogelijk rust. Met rust ja. Maar ja, als dan de, de eerste zonnestralen er zijn, dan hoop je dat er al wat activiteit is. En als er dan bijna geen activiteit is, dan. Ja, dan ga je vrezen voor het ergste. En mm -hmm. als je dan de kast open doet, volop honing, niks, verder geen bijen meer. Gewoon niets. Nou, dat is, dat is zo raar. Ja. Dat is echt heel erg gek. En als je dat één keer overkomt, oké, okay, maar drie keer. Ja, dat is, uh, dat is tekenend. Ja, genoeg inspiratie in ieder geval om er dan een, een, een boek over te willen schrijven. Ja, nou, de, het boek vooral geschreven nog ik zo gefascineerd was door bijen. En, uh, mijn fascinatie die leidde ertoe om dan te gaan onderzoeken waarom ze dan verdwenen zijn. En toen las mm -hmm. ik pas van die verdwijnziekte, ik kwam pas in 2007 achter. En toen heb ik inderdaad het boek erover geschreven. Ja. Jaap, jij hebt daar nog een, een, een theorie over, toch, over die verdwijnziekte. Ja, in de discussie van wat is nu de oorzaak, eh, zeggen wij altijd. En steeds meer wetenschappers en bij, eh, experts zeggen dat ook. Dat de combinatie van eh, ziekteverwekkers, hè, die varroa, mm -hmm. maar ook een tekort aan, aan, aan stuifmeel, hè, dus, dus dracht zoals het officieel heet. En dat bestrijdingsmiddelen. Komt de, dat komt dan door tekort aan die verscheidenheid aan de tekort bloemen. tekort aan de ja. verscheidenheid aan bloemen, dat, mm -hmm. dat, dat noemen ze drachtplanten. Maar ook gewoon uh, ja, het toenemend gebruik van uh, erg giftige bestrijdingsmiddelen. Die combinatie van oorzaken, dat zien we toch steeds meer als de, oorzaken, de, de, de, ja, de oorzaak van bijensterfte. Ja, dus de oorzaak is niet eenledig. Nee, ik vergelijk het altijd met een kruk met drie poten. Mm -hmm. Als je één poot heel sterk maakt, heel veel aan vrouwenbestrijding waar bestrijding doet maar die andere twee poten negeert, zakt die kruk toch in elkaar. Dus ja. je moet zowel besteden aan verbetering van hoeveel bloemen... minder gif en een goede verroa-bestrijding. En als je het over het gif hebt, dan gaat het vaak over die neonicotinoïden. Zeg ik dat zo goed. Eh, maar die zijn in Frankrijk, Roos, toch al een tijdje verboden? Ja, die zijn zo'n eh, beetje in Ur Europees verband. Ze zijn in Frankrijk als eerste verboden. Mm -hmm. ja. Dus daar zou je in theorie geen last meer van moeten hebben? Minder, denk ik, ja. En waarom, andere gifen misschien Elce, weet jij dat? Waarom zijn die in Nederland nog niet verboden? ik vermoed iets met belangen hier en daar. <grijg> belangen bij gif. Daar hebben we, we, we, we, we, nou, we nog nooit eerder uh, van uh, gehoord. Ja, dat zou natuurlijk heel goed, uh, goed kunnen. Uh, Roos, je, je hebt uh, dat, dat boek geschreven. De mythe van Melifera. Ik, moet, ik zal heel eerlijk zeggen. Toen de redactie tegen mij zei. van, nou, Dit boek uh, moet je lezen. Of uh, zou je dit willen lezen. En het is vanuit het perspectief van de buiten, Toen kreeg ik wel eerst wel even zo'n Disney uh, gevoel. En dan denk ik toch. <hums> maar uh, het was educatiever dan ik dacht. Moet nou, ik toegeven. En waar heb je, want het is echt een soort, je, je, je, je, wordt echt, je komt echt binnen in zo'n bijenkast eigenlijk. Een stad noem je dat dan, want het is wel heel antropomorf, het is heel erg vermenselijkt ja. allemaal. Maar waar heb je die kennis vandaan? Is dat puur eigen observatie? Ja, en uh, veel lezen, veel lezen over bijen. Ik ben gewoon ontzettend gefascineerd erdoor. En uh, ja, als je zo'n fascinatie hebt, dan wil je er veel over weten. En die fascinatie probeer ik bij mensen over te brengen in een spannend verhaal. En ik ja. hoop dat als mensen erdoor geboeid raken, dat ze dan met de andere ogen naar bijen kijken. Ja, maar als iets of iemand nou niet individueel is... dan is het wel een bij natuurlijk. Klopt, inderdaad. En het is juist leuk, denk ik, om in een roman om het te individualiseren en daardoor dus een menselijk wezentje te creëren... Ja. Om, de, om het dichter bij de mensen te brengen. Maar waarom heb je dan gekozen voor dat, voor, voor dat individu... Voor één individu, omdat dat, ja, dan krijg je een hoofdpersoon, dan krijg je een karakter en uh, die kan je allerlei menselijke eigenschappen toedichten, waardoor je een spannend verhaal kunt neerzetten. En je kunt haar een taak laten, laten, laten doen, dus in dit geval inderdaad, net als bij het kinderboek van de collega, uh, de bijen redden van de ondergang. Ja. Dus Mary Vera gaat uh, in allemaal spannende avonturen, gaat ze. Ja, ze gaat, krijgt romances en uh, weet ik wel wat meer. Ja, ja. ja. Ja, ja, het is, uh, het is, het is wat, wat volwassener dan voor een kinderboek. Mm -hmm. maar, uh, en de, de, de insecten Ja, want het is ook zo heel... gruwelijk hier ja, en daar. Het is, het is best wel, net wel zeg, smerig, ja. eerlijk gezegd. Ja, soms. Dat zo is de insectenwereld ook. Ja. Doe, je hebt ook insecten die elkaar na de paring opeten. En bij bijen gebeuren andere verschrikkelijke dingen. Ja, er worden dingen afgerukt uh, ja, die je ja, niet wil op, weten. Ja, dat willen mannen waarschijnlijk niet lezen. Uh, maar. Nee. <laughs> maar ja, dat, zo gaat dat in de insectenwereld. Maar ook dat is weer fascinerend. En dat is natuurlijk leuk om dat in een heel spannend verhaal te vertellen. Ja, ja, ja, ik moet wel lachen. Want er zijn zelfs in je boeken bijen die zure boeren laten en uh, die, die blozen tot achter hun uh, antennes. Ja. En dan aan het, aan het eind van het boek, uh, ja, zonder al te veel weg te, te geven natuurlijk. Uh, uh, je hebt wel een soort theorie ook, hè? Of kun je iets daarover. Ja, is, uh, ja, zonder natuurlijk het einde van het boek te verklappen, is toch wel een beetje lastig. <laughs> maar het is een. Uh, uh, ja, eigenlijk kan je dat niet vertellen, volgens mij, nee. om te verklappen. Maar, maar uh... hoe? Want je begon nou aan het boek en je wilde iets doen met die verdwijningsziekte. En ja. ik denk, ja, en toen. Ja, ik heb als, als schrijver mijn fantasie op de vrije loop laten gaan. En uh, ik behandel in het boek wel alle mogelijke oorzaken van de, van de verdwijnziekte, Die uh, tip ik allemaal aan. Ja. En uh, ja, de eigen, mijn eigen theorie is dan... Van, zou het niet zo kunnen zijn dat de bij ons een lesje willen leren... en door allemaal te verdwijnen ons met de, de neus op de feiten te willen drukken. Ja, dus dat... want wat is het dan eigenlijk de boodschap in je boek? Um, ja, de eigenlijke boodschap is... Uh, wil meer weten over de natuur, raak gefascineerd door de natuur en uh, doe wat voor de bijen en voor onszelf. Want als de bijen er niet meer zijn, hebben we zelf ook een groot probleem natuurlijk. Ja, ja Jij voorspelt dat we dan over een paar jaar drie euro voor een appel moeten bedalen. Nou ja, bewijs van spreken inderdaad. Als uh, het bestuiven een groot probleem wordt, dan, uh, ja, dan zit je met commerciële bijenteelt natuurlijk. Maar ja. uh, groente kan dan duur worden en fruit ook. Denk jij, denk jij dat het zo'n vaart zal lopen, ja? Ja, daar zijn de meningen verschillend over. En de andere mensen zeggen weer: ja, maar er zijn nog steeds wilde bijen. Nou, die uh, wilde bijen in Nederland die doen ongeveer. Uh, maar die werken lang zo hard toch? niet, toch? Nou, die werken ook best wel hard. Maar mm. die doen ongeveer 190 miljoen bijdragen aan, uh, aan, uh, aan bestuiving van allerlei gewassen. Maar dat ook die wilde heel, bijen. Dat gaat klinkt heel veel, miljoenen, maar het gaat nog om, om miljarden toch Of hoe moet ik dat. Nou, in totaliteit in Nederland gaat het op 1 miljard uh, euro. Ja. De, de waarde van het bestuivingsproduct, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En ja, het is niet zo dat de bijen nu uh, vandaag of morgen in nee, één keer allemaal weg zijn. Maar goed, nee. je, je gaat steeds meer een tekort krijgen aan, uh, aan bijen... als die bijensterfte zo door blijft gaan. ja Maak jij je daar zorgen over, Ja, best wel. Ja? Natuurlijk uh, is, is, uh, in de beschermde teelten uh, zijn geen wilde bijen. En daar moet je toch met honingbijen of met hommels... Uh, en ik denk dat bijvoorbeeld het grootste deel van een schoentenaanbod. De zaadveredeling, dat gebeurt allemaal in kassen. En dat is toch afhankelijk van bestuivers als voornamelijk honingbijen. Ja, ja om, dan, om dan alles met de hand te gaan bestuiven, dat, dat, dat lijkt me misschien onmogelijk. Dat lijkt me ook en dat maakt het echt kostbaar. Ja, dan, word, dan betaal je een tientje voor een appel, denk ja, ik, over twintig. Ja, ja. ja. Wat, wat vind jij dat er moet gebeuren, Roos? Uh, nou, een goede stad zou zijn als alle gemeentes uh, in ieder geval met ecobermen aan de gang gaan. En, uh, dus niet alles uh, platmaaien, in één miljard Nee, en uh, wat ik in andere programma's van Vroegvogels ook al hoorde... is uh, de, de tuin niet zo verstenen. Ja. Mensen kunnen best wel genieten, denk ik, van bloemen. En het hoeft niet onderhoudsmoeilijk te zijn. Dus uh, meer bloemen planten en... Uh, ja, en ik vind zelf een grasveld waar paardenbloemen en klavertjes in groeien, vind ik hartstikke mooi. waarom zou je dat allemaal weg moeten maaien? Laat dat gewoon lekker staan. Ja, en het is nu 1 ja, januari, dus het is nu wat lastiger om weet je bloemen zaaien. Dat lijkt me niet zo handig. Wat, wat kan ik nu iets doen om, om de bij aan het begin van dit bijjaar een plezier te doen? Nou, ja. je kunt, uh, je kunt gaan, gaan, gaan om een bijhotel te bouwen. Want vanaf ja, de april zijn er, weer, zijn er ja. weer wilde bijen die gaan vliegen. Dus die kunnen daar gebruik van, uh, van maken. Maar je kunt ook vast uh, ja, op, op internet gaan kijken. Hè, op www.jaarvandebij.nl. Daar staat heel veel tips in over uh, dragplanten, Dus over uh, bloemetjes die belangrijk zijn voor bijen. Uh, waarom je geen gif moet gebruiken enzovoort. Dus je kunt je vast gaan voorbereiden. Je kunt vast zaad gaan kopen. Ja. En die in het voorjaar uh, gaan uitzaaien en dan wel uh, gaan uitplanten. Ja, uh, Els... Nu, het is nu winter. Ben jij op dit moment zit jij, ben jij alleen maar op je lauweren aan het rusten mm -hmm. en helemaal niks aan het doen als imker? Of... Zeker niet. Er is van alles te doen aan je eigen bijenstal natuurlijk. Maar ik denk ook dat je eens bij je gemeente moet gaan informeren... wat de plannen zijn voor wermen, uh, plantsoenen. De meeste gemeenten zijn nu aan het bezuinigen juist op dat soort dingen. En de bloemrijke plantsoentjes die dreigen nu juist... vervangen te worden door kale grasvelden. Ja, en we weten allemaal aan wie we dat te, te danken hebben. Precies. Dus daar moet je misschien eens een keer uh, laten horen... wat je er, daarover denkt, hoe je dat, daarover denkt. Dat doen wij volop in, in deze uitzending. Roos Baan, dankjewel dat je kan vertellen... Over over boek. En als voorbij, bedankt voor alle heerlijke honing uh, die ik mocht proeven. Ja, Mona, bedankt. En heel veel sterkte en succes uh, in dit de komende jaar van de bij. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal nog meer op stapel staat. Noem nog één keer de website. www.jaarvandebij.nl www.jaarvandebij.nl Daar kunt u meer informatie vinden over dat jaar van de bij. Tot zover uh, deze eerste Vroege Vogels van 2012. Het jaar van de bij was het dus uh, 2012. Maar dat... Zal u niet zijn ontgaan. Uh, zometeen de VPRO-collega's van OVT. Zij blikken terug op uh, de legendarische veldtocht van Napoleon. Dit jaar is het precies 200 jaar geleden dat Napoleon met zijn enorme leger optrok naar uh, Moskou. Wij zijn er volgende week weer. Tot, uh, tot dan en nog een fijne nieuwjaarsdag.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 Het Dit is Radio 1.